She goes with her nose in the Wat een mooie antieke, vind je ook niet? Van de Ivy League. Mooie wedstrijd trouwens. En je hoort het maar aan het begin van de show. Funny how love can be. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Bokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze aflevering van de late avond. Je zou denken, hey, op deze avond uh, hoor je altijd Norbert Ketting... maar hij is even een dagje vrij. Dus vandaar dat ik het uh, voor hem waarneem deze maandagavond. Welkom bij de show dus. En in deze show hebben we gewoon, zoals gebruikelijk... heel veel lekkere muziek in de aanbieding. Dus uh, er zit vast ook wel iets voor jou bij. Het lijkt mij daarom ook heel verstandig dat je lekker blijft luisteren. Zometeen gaan we het trouwens ook hebben over... Uh, Gezellige dingen, interessante dingen. We gaan het hebben over parels in de mist. Een zelfexpressie draagt bij aan meer ontspanning, energie en zelfbevrijding. Dat lijkt heel soft, maar dat is het niet. Het is wel erg prettig voor jezelf. En we doen een werkbezoek uh, beginnen waar je bent gelanceerd. Nou, de vaart zit erin in deze show, dus dat komt helemaal goed. Dus blijf luisteren naar deze interessante en mooie aflevering van De Laatavond. Avond. about is you, not knowing where I'm going, what am I to do, when all I think about is you, I'll stand an hour knocking, knowing that my heart is mocking me, She doesn't live here anymore I don't know why I bother What else can I do When all I think about is you Dream maker, heartbreaker How can dreams come true When all I dream about I'll stand an hour knocking Knowing that my heart is mocking me She doesn't live here anymore oh. How can I run away From darkness at the close of day When all I think about is you not knowing where I'm going, what am I to do, when all I think about is you, I don't know why I bother, what else can I do, when all I think about is you.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 De mooiste nummers van Split Ends hier bij de late avond. Je hoorde Message to My Girl. Prachtig, het zal maar voor je gezongen worden. En Harry Nielsen hoorde je met All I Think About Is You. Tijd voor de kunsten, de schrijfkunsten. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Hans Siermans en we gaan het hebben over gedichten. Hans, welkom. Dank je wel. Ben je van huis uit een dichter? Of is het nee, toeval geworden dat je gedichten bent gaan schrijven? Ja, dat laatste is het geval. Ik, uh, om het heel kort te zeggen. Ik heb jaren in psychogeriatrische verpleeghuizen gewerkt. En er was een predikant die een cabaretgroep oprichtte. Met, en dat was een geweldige pianist. En uh, daar werd ik lid van. En daar hebben we twintig jaar lang echt door het hele land uh, mee opgetreden. was ontzettend mm -hmm. leuk. En uh, ik schreef heel veel teksten. Oké, okay, dus en tekst daar het... is eigenlijk het dichten ja, ja. ge geboren. De taal het was zeggen. al iets wat je vaker deed, dus? Met teksten schrijven. Nou, e Eigenlijk niet, maar... Uh, nee, dat kan ik nou ook niet gelijk zeggen. Maar het beviel allemaal wel. En ja. uh, ik ben me er wat meer in gaan verdiepen. En uh, ja... Daar is dus uh, meer uit verschenen en uh, zo'n bundel als ik nu heb gecreë uh, gecreëerd komt eigenlijk uit het feit dat ik na mijn pensionering cliëntvertrouwenspersoon geweest ben in Humanitas mm -hmm. in Rotterdam en daar zat een uitgever en toevallig kwamen mijn gedichten ter sprake. en die heeft toen gezegd joh lijkt me mooi om dat in een bundel... Te zetten. En oh, dat is de zelf, bundel geboren. Ja, daar had je zelf nog niet zo aan gedacht... om het in een bundel te doen. Want uh, er waren heel veel... Het is een hele dikke bundel geworden. Ja. Met ja. Heel veel maar ja, er is geen opleiding voor dichteren. Nee, niet dat, nee, ik, weet. Niet, dat nee, ik weet. Nee, nee ik maar, ook niet. Moet je... je moet het ook echt zien als hobby. Ja, ja. En dat ik ook wel prettig vind dat die gedichten... mensen die met dementie te maken hebben... of het vrijwilligers zijn, of personeel is... of mantelzorgers... Ja, dat die iets beleven aan de gedichten nee, ja. en uh, de troost kunnen bieden, herkenning. Ja. En uh, dat is toch eigenlijk een beetje de opzet ook van de bundel. Ja, want de gezondheidszorg was jouw vak, hè? Ja. Hoe heet de bundel? De bundel heet Parels in de Mist. Parels in de Mist zie je niet zo goed, denk nee, ik dan, nee. als je hele dichte mist hebt, hè? Ja, ja, ja. Ja, nou ja, dat is het natuurlijk ook. Uh, mensen die dementie hebben, leven eigenlijk mm -hmm. in een hele mistige omgeving. En uh, ze verdienen niet beter dan een acceptatie van een volledig normaal mens zijn. En, ja, ja. ja, ik heb ze gewoon parels genoemd. Ja. Uh... Komen de parels dan ook toch nog tevoorschijn, ondanks dat het wat moeizamer is? Soms wel. Ja? ja, eigenlijk altijd wel. Ik denk dat ieder mens, hoe die ook wordt en is, en ook in binnenste dementie uh, als een volwaardig mens behandeld uh, moet worden. We hebben het over een dichtbundel. Ja. Uh, niet uh, een kleine dichtbundel, een omvangrijke dichtbundel. Ja. Uh, je had het plan om één gedicht voor te lezen. Ja, nou, ik uh, dacht van is misschien wel passend om het eerste gedicht uh, voor te lezen. En dat. Uh, Heet herinneringen van vroeger zijn parels voor later. Een parel in de dichte mist wordt als een schat bewaard... ...die verstopt aanwezig is herinneringen spaart. Herinnering aan toen, door dementie vervaagd... ...die desondanks in volle glans veel wijsheid in zich draagt. Een parel houdt haar glinstering, hoe dichte mist ook is. Herinnering in helderheid, stralend in duisternis... Soms is ze wit, soms mat, soms met oneffenheid. Het is hoe dan ook een pronkjuweel die kleurenpracht verspreidt. Een parel in de dichte mist is als herinnering, die in de toekomst levend wordt in fraaie schittering. Bewaar die parel goed als je haar hebt geërfd, want zij kleurt herinnering die nooit ten nimmer sterft. Dat geeft helemaal weer hoe jij erover denkt en hoe dat verder in het boek ook naar voren komt ja. met alle andere gedichten. Ja, ja. Dat hoop ik. Ja. Uh, de mens staat centraal. Ja, ja. En, uh, en je hebt ook een prominente Nederlander gehad die het voorwoord heeft geschreven. Ja, ja, ja. ja. ja? Die verbeet heeft het uh, voorwoord geschreven. Kijk, dus niet ja. de eerste, de beste, dus ja. Nee, ja. Maar ook betrokken bij het onderwerp, dus. Ja, haar moeder heeft dementie gehad. Kijk, ja, ja, ja. dan weet je ervan natuurlijk. Ja, ja. inderdaad. Uh, mensen die denken, die gedichtenbundel zou ik wel willen hebben? Dat kan. Ik heb een, een website die heet Lichtpuntjes. Ja. En uh, als mensen de bundel willen hebben, dan uh, kunnen ze naar mij mailen. h.sieremans@hotmail.com. Als je even op internet gaat zoeken, dan kom je me vanzelf wel tegen. Dat uh, Mooi dat dat uh, allemaal kan Hans, omdat je die gedichten gemaakt hebt en mensen daar troost uit kunnen putten. Ja, dankjewel voor het gesprek. Hans Sieremans over Parels in de Mist, een dichtbundel die u zo bij hem kunt bestellen. Je dans lesquels les gens se cache comme des fées mortes dans un train trop éclairé ton cœur encore si près, mais ton Qui je suis, c'est qui tu vois, tu danses avec des illusions dans mes pensées Tu es plus loin que le présent Fais-tu retourner dans le temps Oui ou non Il y a déjà pas mal So no. Daar doen we dus niet meer aan aan Boleros. Dat hoor je wel uit uh, de woorden van Geert Joling in uh, een groot hit uit uh, 1989 alweer, zo lang geleden. No more Boleros. En Isabelle A hoor je ervoor met En route de frans uitvoering van een prachtig Nederlands nummer. Goed, over een paar minuten uh, het volgende ontwerp. We gaan het hebben over zelfexpressie. Dat uh, draagt bij aan meer ontspanning, energie en zelfbevrijding. En Cora Verhagen, die gelooft daar heilig in. En waarom? En is dat wel terecht? Dat hoor je zo meteen. Na deze prachtige van de Rolling Stones. As tears go by.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 As tears go by My riches can't buy everything I want to hear the children sing All I hear is the sound of rain falling Let's go. Met Cora Verhagen is in de studio. Welkom Cora. Ja, ja. welkom. Ja, ik zie dat je diep gefascineerd bent... door hoe zelfexpressie bijdraagt aan meer ontspanning, energie en zelfbevrijding. Wat doe je dan precies? Wat doe ik dan precies? Ja. <laughs> nou, het is moeilijk in één zin uit te leggen. Hoeft niet, maar, maar langer uh, nee. over doen. Nou, allereerst ben ik zelf een creatief ondernemer. Mm -hmm. Al 13 jaar. En, en daarvoor werkte ik in de zorg als activiteitenbegeleider... Dus ik ben eigenlijk met het thema creativiteit en zelfexpressie... eigenlijk al jaren bezig vanuit verschillende invalshoeken. En ja, als begeleider heb ik gezien hoe, ja, hoe belangrijk dat is voor mensen... als ze met hun uh, talenten aan de gang gaan... en ja, een stukje van zichzelf naar buiten weten te brengen via creativiteit. En ja, omdat ik het zelf natuurlijk ook uh, dagelijks uh, uitoefen in mijn beroep... Um, ja, Weet ik ook hoe fijn het is om zelf creatief bezig te zijn en ja, wat de dingen die je daarmee doet weer voor anderen kunnen betekenen? Ja, want draag je dat dan ook over of doe je dan met andere mensen iets anders? Uh, nou, uh, als ik met mensen. Ja, ik doe verschillende dingen. Ik, uh, ik ondersteun mensen die zelf meer willen doen met hun talenten. Dus mensen coach ik daarin. Ja. En zelf maak ik uh, kunst. Dus ik maak uh, organische tekeningen en die verwerk ik tot uh, muurobjecten. Uh, Muurschilderingen in videoanimaties, meditatieve videoanimaties. Ja. Dus dat is mijn eigen stukje creativiteit. Ja, ja. Maar heeft dat dan met elkaar te maken? Kan je het een gebruiken om het ander ook te uiten? Want coaching is met andere mensen. Ja, ja, ja. Nee, het staat eigenlijk los van elkaar. Okay. Dus enerzijds dat ik zelf creatief bezig ben in opdracht. En anderzijds is dat ik mensen ondersteun die zelf creatief ook bezig willen zijn. Ja, ja. Dus anders dan mensen die vastlopen. Want dat hoor je vaak bij coaching. Zijn mm -hmm. Mensen die gespiegeld worden, die wat Klopt. vastlopen. Dat, maar dat, is, dat, dat komt dus vanuit een ander gezichtspunt. Nou, in principe zijn het wel veel mensen die inderdaad ook vastlopen. En de mensen die ik begeleid, die hebben allemaal een verlangen, een wens... om meer te doen met creativiteit. Mm -hmm. Maar die lopen daar in de praktijk mee vast... omdat ze worstelen uh, met bepaalde ja, belemmerende overtuigingen... die ze misschien ja, ja. hebben over hun eigen creativiteit... Mm. Ja, ja. Ik, hoor, ik moet denken aan een writersblok van, van een schrijver... die een leeg papier voor zich heeft en denkt, hoe vul ik dat? Klopt, ja. Dat is één van de voorbeelden dan, hè? Ja, ja, ja, klopt. Maar ga je ze dan onderwijzen of hoe gaat dat in zijn werk? Nee, het, het bestaat vooral om in gesprek te gaan met mensen... en echt heel goed te luisteren waar ze tegenaan lopen... en ze dan ja, te ondersteunen... zodat ze er eigenlijk zelf weer op een goede manier doorheen komen... Heel veel mensen vinden het spannend hè, om een stukje van zichzelf naar buiten te laten brengen. Ja. Het zijn ook heel diverse mensen. Het kunnen ook ondernemers zijn die ik daarin ondersteun. Die, het, ja, die problemen hebben om zichzelf zichtbaar te maken. Hun talenten goed zichtbaar te maken. Mm. Het kunnen mensen zijn die ja, in hun privéleven vastlopen met hun creativiteit. Ja, in de onderlaag speelt daar altijd een stukje wat bijvoorbeeld te maken heeft met onzekerheid. Of uh, ja, problemen die ze daarin tegenkomen om... Uh, ja, stappen vooruit te maken om, om dingen zichtbaar te maken. Mm -hmm. En dan ga ik, uh, ga ik graven bij mensen. Ja, ja, maar dan, heb je dan gesprekken of ga ja. je ook iets concreets maken als nou, kunst? Nou, ik, ik ga, uh, uh, ja, dat, dat kan, beide. kan beide. Ik ga vooral in gesprek met mensen. Mm -hmm. En ik probeer eigenlijk altijd aan de hand van iets heel praktisch wat zij willen doen te kijken wat gebeurt er als zij praktisch aan de gang gaan... waar ze tegenaan lopen in dat proces. Ja, ja. Dus, maar ik sta er naast. Ik ga niks echt één op één met hun... Uh, nee, het is facultative... geen onderwijs van nee, nee, nee. dit moet en dat. Je houdt niet het potlood vast niet, om een tekening niet. te maken nee, van een ander. Niet. Nee, zeker <laughs> niet. Nee, nee. Dus als mensen bij je komen, neem. begint het met een intakegesprek, neem ik aan... Ja, zeker. Hoe lang kunnen die gesprekken dan duren? Is dat afhankelijk van de persoon? Of? Ja, het kan heel verschillend zijn. Uh, het zijn meestal gesprekken van anderhalf uur. Zo. Uh, max hoor. Ja ja, ja, ja. En soms kan je eigenlijk al heel veel bereiken in één gesprek. En soms heb je meerdere gesprekken nodig. Hangt heel erg af van ja. de persoon, Ja. Mensen die daar meer over willen weten of je willen benaderen, hoe kan ja. dat? Uh, op mijn website, site Waar zit uh, de praktijk? Uh, Barendrecht. Maar ik ben online overal. Ja, dat, dat kan overal tegenwoordig. worden. kan ook online dus. Maar vlakbij Rotterdam en in de omgeving van. Zeker, Daar ja. is het allemaal te doen. En kunnen ze je gaan bereiken als ze dat willen. Dankjewel voor het gesprek. Cora Verhagen, diep gefascineerd door zelfexpressie. Nou, dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Ja, bedankt. En heel veel succes met wat je allemaal doet. En dan schrikt ze wakker van moeders laatste zoen.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 Nog heel vaak strukt ze wakker en wordt uitgemaakt voor zwijn. Soms waren de dromen waar, te warm om mooi te zijn. Het is de late avond. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. I'm van Robbie Williams she's the one natuurlijk hier in de show. Tijd voor ons laatste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman De Bruin. Ik ga praten met Clarissa Balens die is in de studio. Clarissa, welkom. Dank u wel. Ja, je bent van Kleurrijk Coachen en dat kan de luisteraar niet zien, maar je ziet er ook kleurrijk uit. Dank u wel. Ja. <laughs> en wat is Kleurrijk Coachen? Coachen ken ik, maar Kleurrijk Coachen, is dat anders? Nee, het is meer de naam die ik bij mezelf uh, vind passen. Mm -hmm. uh, en vond ja. passen op het moment ja. dat ik uh, dit bedrijf uh, opstartte. Ja, Kleurrijk is eigenlijk een beetje wie ik ben denk ik. Ja, is onderdeel van wie ik ben. Het uh, past mij, past ja. mij. Ja. Dus de naam van je bedrijf is Goed Gekozen? Ja, het is Goed Gekozen. En achteraf de, uh, heeft ooit uh, een voormalig directeur van mij... een zaadje geplant daarin. En dat heb ik me helemaal eigen gemaakt. En that's it. Ja. En dat zaadje is tot bloei gekomen waarin? In mijn... coachen. Ja. Uh, ik werk ook in het nieuwkomersonderwijs. En dat is een heel kleurrijke onderwijsvorm... Dat zijn um, kinderen die de Nederlandse taal nog niet zo machtig zijn. Dat die klopt. uit het buitenland komen. Ja, dat ja. klopt. Uh, en daarin uh, ben ik kleurrijk. En mijn kleding. Ik hou ja. van kleur. Ja. Ben visueel ingesteld, kleurtjes. Ja, ja. En ja. zijn die kinderen ook kleurrijk? Ook zeer kleurrijk. Ja. Want je hebt een, een groep. Uh, welke leeftijd ongeveer? Uh, op dit moment heb ik een groep 7. Dus... Oh, dat kan wisselen. Dus. Ja, dat ja. kan wisselen, ja. zeker. Ja. Maar ja, daarnaast heb je ook een coachingsbedrijf, volgens mij. Ja, dat Want klopt. kleurrijk. Coachen ook? is niet alleen op school. Nee, nee, dat doe ik ook op school, omdat ik mezelf meeneem mm -hmm. uh, in het team, in de klas. En als, ja, als coach ben ik kleurrijk in de zin van, ja, divers. Ja. ja, maar wie coach je dan als je op school bent? Ja, de kinderen coach ik, uh, soms collega's. En mm -hmm. het is niet in onder de noemer coaching, maar meer in het contact met elkaar. Begeleiden, kan je het zo noemen? Ja. Het ja. heeft zich uh, uitgemond in een boek. Ja. ja, een werkboek. Beginnen waar je bent. Beginnen waar je bent, ja. Ik heb heel veel gedaan buiten mijn opleidingen... Uh, aan uh, zelfontwikkelingsopleidingen. En daar heb ik heel veel geleerd. En ik ben daar nog steeds mee bezig. Elke keer andere opleidingen. Omdat ik het zo ontzettend mooi vind om me verder te ontwikkelen... en steeds weer andere delen van mezelf tegenkom. En telkens denk ik waarom leren we dit soort dingen niet eerder? Of hoe kan het dat ik dit nog niet wist... terwijl het zo basis is mm -hmm. in mijn hoofd? En als ik dit niet weet, dan zullen er ongetwijfeld meer mensen zijn... die het misschien niet weten of niet, zich er niet bewust van zijn. Ja. Heb je een voorbeeld van dat gemist dan? Ja, als ik overweldigd word door emotie of gevoelens... Ja. En uh, ik weet het even niet meer. En dan het terugkeren naar letterlijk in het lijf. Ik kan me best wel klem denken Dat ik dan in mijn hoofd blijf zitten. En dat ik dan terug te keren heb naar mijn lichaam. Hoe voelen mijn voeten? Hoe okay. is mijn ademhaling ja, ja. op dit moment? En dat is een heel klein ja, basis iets. We zijn allemaal mensen. We hebben allemaal een functionerend lichaam. Mm -hmm. En dat... Inzicht alleen al brengt zoveel en is echt een ja als interventie te gebruiken. Maar dit is zo ontzettend belangrijk om te weten dat we allemaal zo'n lijf hebben... en daar terug naar kunnen keren op ja, ja. het moment. En dat het dan wat makkelijker kan gaan. Het hoeft niet zo moeilijk. Geef je in dat boek beginnen waar je bent ook die adviezen? Het boek bestaat uit uh, uh, vijf delen en telkens is er een heel duidelijke structuur... Um, en het begint telkens met... Ja, wat is het doel van dit hoofdstuk? Dan hebben we een stukje met een inleiding. En wat er vaak gebeurt, dus wat men um, misschien wat vaker kan doen. Of wat er vaak gebeurt. Wat helpt dan? En dan handvaten. En omdat we allemaal anders zijn, anders denken, we zijn allemaal individuen, zijn er ook telkens drie reflectievragen per hoofdstuk. Mm -hmm. Met een oefening, een lichamelijke oefening. En een mini-anker. En een mini-anker, dat is zeg maar een soort van een zin. Die kan helpen. Als ik dan de zin van hoofdstuk 1 cadeau geef. Is dat ik hoef niets te fixen om oké okay te zijn. Het boek is dus verkrijgbaar via de website? Ja, via de website www.kleurrijkcoach.nl. En dan uh, doorklikken naar werkboek. En bij Kleurrijk Coachen kom je bij de website van Clarissa Balens. Onderwijscoach en veel meer. Kleurrijk onderwijscoach kan ik rustig stellen denk ik. Dankjewel voor het gesprek. En heel veel ja. succes met wat je allemaal uh, teweeg brengt bij mensen. Heb je een uitzending van de Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Middernacht, de late avond... Looking so good to me, baby. Can't do no wrong, hey, baby. Put your arms around me. Setting my world on fire. There ain't never gonna be nobody like you, baby. But honey, that's no lie. Hey, hey, what I'm saying is, do it to me one more time. I'll give you one more chance this hard. Old time lover. Dat was hem meer voor vandaag, deze aflevering van de Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap vanavond. En dat je Norbert Ketting niet te veel hebt gemist vannacht. Want uh, ja, dat zou jammer zijn. Volgende week, maandag, is hij er gewoon weer, hoor. Dus wees niet bevreesd. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Wilt rusten? dromen. En als je gaat werken en blijft werken, wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik hoop dat je nog even de tijd hebt om onze website te bezoeken. www.delateavond.nl Want daar vind je alle informaties en ook alle streams. Goed. Uh, tot Sluit van de show. Een beetje toepasselijk. Aerosmith. Dream on. Mooie nacht.